3 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Het Spaanse toestel dat onder F-16-begeleiding naar Schiphol is gevlogen, is niet gekaapt. Er was enige paniek ontstaan toen er geen radiocontact kon worden gelegd met de piloten. toen het toestel boven Nederland vloog. En het is in zo'n situatie regel dat er direct F-16-toestellen opstijgen. om het vliegtuig in de gaten te houden en te begeleiden. Het Spaanse toestel is inmiddels geland op Schiphol. Collega Jeroen Overbeek sprak zojuist met een van de passagiers in het toestel, mevrouw Hoedema. Hij vroeg haar wat ze daar in het toestel te horen heeft gekregen. Ze hebben verder helemaal geen informatie voor ons, maar alles is gewoon rustig in het vliegtuig. Er is geen gijzeling aan de gang. Nee, niet dat ik weet. Misschien op, Geen idee. Wij weten van niks, in ieder geval. Um, hoe is de sfeer aan boord, want buiten het toestel... U, sta, u zit dus nu, nu te wachten in dat toestel, tot u naar buiten gaat. Uh, hoe, hoe, hoe wordt dat ervaren in het toestel? Kunt u beschrijven wat u ziet? Nou, het is een beetje chaos. Alle kinderen willen er heel graag uit. Maar voor de rest uh, is iedereen wel rustig eronder, want iedereen weet toch dat er niks aan de hand is. Uh, mevrouw Hoedema, u, u kijkt om u heen en u ziet de mensen rustig zitten. Geen gijzeling. Is er al iemand van bijvoorbeeld de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding of iemand anders aan boord geweest? Heeft u dat kunnen zien? Nee, nog niet. Alle deuren zijn nog gesloten. Oké. Okay. Wat heeft de gezagvoerder, de piloot? Of wat hebben de stewards en stewardessen gezegd? Dat zij helemaal geen informatie hebben voor ons, alleen dat ze weten dat er geen geen sprake van de gijzeling is, maar dat er iets op het, uh, het vliegtuig aan de hand is. Op Schiphol waren intussen allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Veel hulpdiensten waren uitgerukt. Het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Welling kwam uit Malaga. De problemen na de vondst van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog op Schiphol zijn nog niet voorbij. De explosieve opruimingsdienst wil de Duitse 500 ponder zo snel mogelijk verwijderen. De bom ligt in het grondwater en dat maakt het lastig om te ontmantelen. Na de vondst zijn de C-pier en een deel van de D-pier uit voorzorg afgesloten. En het panoramaterras op Schiphol is ook dicht. En verder wordt de kaagbaan voorlopig niet gebruikt. Die ligt het dichtst bij de plek waar de bom is gevonden. Een aantal vluchten heeft een half uur tot een uur vertraging... zegt een woordvoerder van de luchthaven. Dat kan in de loop van de dag nog oplopen. In de Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi en Arkansas... zitten bijna een half miljoen mensen zonder stroom door de orkaan Isaac. De meeste getroffenen wonen in en rond New Orleans. Isaac kwam vandaag aan land in het uiterste zuiden van Louisiana. De orkaan komt langzaam dichter bij New Orleans... In het zuiden van Louisiana is een dam door vloedgolven doorgebroken. Sommige huizen kwamen onder water te staan... maar voor zover bekend raakte niemand gewond. Koninklijke Horeca Nederland wil dat de mededingingsautoriteit optreedt... tegen grote bierbrouwers. Die zouden nog steeds cafés in hun greep hebben... en de prijs voor bier opdrijven. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de caféhouders overweegt... over te stappen naar een andere brouwerij... maar slechts 2 procent dat ook doet... Dat komt volgens Koninklijke Horeca Nederland... doordat veel cafébazen voor de huur van hun pand afhankelijk zijn van de brouwerij. Het is niet bekend of de Nederlandse mededingingsautoriteit de zaak in behandeling neemt. En dan het weer. Zonnig, vrijwel overal droog. De temperatuur ligt tussen de 22 en de 25 graden. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe en dan kan er wat neerslag vallen. Morgen eerst veel bewolking met regen, later opklaringen, maar blijvende kans op buien de B-verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A21 voorbij Turnhout kan het verkeer vanuit Eindhoven richting Antwerpen beter omrijden via Tilburg of Breda. Dan de files op de Ring A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden Zuid 2 kilometer.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 Nieuw. De Beavar Multi-X-band voor katten. De unieke 3 in 1 Multi-X-halsband geeft een brede bescherming tegen en oormijt en spoelwormen en flowien. De mensen die van dieren houden. Beavar. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl/slash monta. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Beavar. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag. Wie in Den Bosch of omgeving zijn kind naar een katholieke basisschool wil sturen... die heeft een probleem, want de Rooms-katholieke koepel stopt met katholiek zijn. Sprak spreek ik daarover met theoloog en katholiek Erik Borgman. Dat straks, maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie hey, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag Anthony Fouten, directeur van Stop de Traffic Nederland. Goedemiddag, Anthony. Goedemiddag, Elsbeth. Waar wil jij het over hebben vandaag? Uh, over ontwikkelingssamenwerking, vooral de bezuinigingen daarop. Het is uh, keihard verkiezingstijd, uh, iedereen staat daar prat op. En de VVD die zijn eigenlijk al een aantal maanden aan het zeggen... wij gaan heel, heel, heel hard uh, bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Dat vind ik niet alleen moreel bezwaarlijk, uh, maar dat, uh, dat mag niet, dat kan niet. Het zijn onuitvoerbare plannen en ook uh, de argumentering eromheen... zijn grotendeels niet op de juiste feiten gebaseerd. Nou, dat zijn uh, forse beschuldigingen. Zullen ja. wij de VVD in de vorm van mevrouw de KDW er maar eens even bij halen? Graag. Goedemiddag, mevrouw de KDW. Goedemiddag. U bent campagne aan het voeren in Zeeland op dit moment... Klopt, ik zijn de mooie haven van Vlissingen. Ja, en daar gaat het niet over ontwikkelingssamenwerking, denk ik. Nee, daar gaat het over scheepvaart, daar gaat het over uitbreidingsmogelijkheden en uh, natuurproblematiek. Uh, Oké, okay, nou, Anthony Fouten heeft een paar problemen met de bezuinigingen die u wilt doorvoeren op de ontwikkelingssamenwerking. Anthony, leg eens even voor aan mevrouw de KDW wat jouw grote bezwaar is. Uh, nou ja, kijk, ten eerste gaat het erover uh, de VVD. Mevrouw de KDW heeft een aantal maanden geleden samen met Stef Blok in de Volkskrant een artikel geplaatst over waaronder volgens mij 3 miljard van de 4 miljard aan ontwikkelingssamenwerking ervan af kan. Met een aantal argumenten die niet kloppen. Uh, maar daarnaast ook uh, ja, met een morele effect... waar ik het gewoon volmondig niet mee eens ben. Als bijvoorbeeld wordt gezegd dat de resultaten... van ontwikkelingssamenwerking de afgelopen decennia... niet overtuigend zijn. Um, er zijn weinig sectoren waar zo wordt gekeken naar de impact. En als je dat door de bank genomen neemt... dan zie je, jongens, er wordt zo ontzettend veel gedaan. Gemiddelde leeftijd in ontwikkelingslanden... is met 25 jaar verhoogd. Allerlei van dat soort zaken. Uh, sterker nog, uh, een van de kritieke critici van het artikel die zeggen van jongens er zijn meer mislukkingen geweest in initiatieven vanuit het MKB in Nederland in de afgelopen decennia dan in ontwikkelingssamenwerking. Het is juist hartstikke effectief hm. en het is ook heel belangrijk dat we daarmee bezig okay, gaan. Eerst even over die effectiviteit. Mevrouw de KDW u schreef in dat artikel samen met Stef Blok dat daar nog wel wat op af te dingen is op die effectiviteit. Anthony zegt nee het is juist wel heel effectief. Nou, kijk, we doen al zo'n 60 jaar een ontwikkelingssamenwerking. En sinds de jaren 70 geven we een bepaald percentage van ons bruto nationaal product aan ontwikkelingssamenwerking. En evaluaties, um, onder andere door het Wetenschappelijke uh, Raad voor het Regeringsbeleid, hebben uitgewezen dat de effecten gewoon te mager zijn. En dat de ontwikkeling veel meer gepaard is met economische bedrijvigheid en economische investeringen. Help je de economie, dan help je op een of andere vreemde manier ook de gezondheidszorg en uh, de educatie. Dat is ook wat letterlijk in het rapport heeft gestaan. En wij zeggen, je moet het helemaal over een andere boeg gooien. We moeten dus niet meer... Uh, geld geven aan projecten waarvan je zegt van dat gaat er niet toe leiden dat landen zelfstandiger worden. Maar je moet dus veel meer uh, energie stoppen in die economie. Op een hele andere wijze. En uh, wat meneer zegt, van ja, er gaan veel meer mensen naar school en veel meer mensen hebben toegang tot gezondheidszorg. Dat is waar, moet ik zeggen. Maar het heeft er niet toe geleid dat er uh, minder mensen uh, gebruik maken van gezondheidszorg. Of dat er bijvoorbeeld uh, de landen de gezondheidszorg zelf op te nemen. Dus um, het heeft de problemen niet zozeer opgelost. Nee. Er, wordt ook, er wordt veel goed werk gedaan, ook onder andere door goede doelenorganisaties. Maar datgene wat Nederland zou moeten doen als overheid, is kijken van wat draagt mijn werkelijk bij aan ontwikkeling. En waar moeten we ons dan op gaan focussen. Nou ja, en, en, en wat dat betreft, ben ik ook heel dankbaar dat u die, uh, dat artikel heeft geplaatst. Want er is sindsdien natuurlijk een hele grote discussie geworden. En volgens mij bent u ook wel geschrokken... Van dat er in Nederland best wel sterk is gereageerd vanuit een heleboel hoeken. Van ja, maar jongens, die ontwikkelingssamenwerking is juist wel zinvol. En is juist wel nuttig. En ik ben het met u eens dat er continu gekeken moet worden... hoe kan het beter. Maar wat daarin vind ik dus ook het laakbare van het VVD-beleid. Aan de ene kant zegt u... we willen van de ontwikkelingssamenwerking grotendeels af. Maar aan de andere kant, als we kijkt naar het stemgedrag van uw partij... en de moties waar u mee in meegaat, uh, dan zijn die andere opties... want ik, be, ik zou het niet erg vinden om ontwikkelingssamenwerking af te bouwen... als we bijvoorbeeld zouden stimuleren dat er beter en duurzamer ondernemerschap is... maar zodra daar een rol van de marktmeester uh, van de overheid wordt neergezet... dan stemt u daar steeds weer tegen. Dus juist die andere mogelijkheden die er zijn, die zijn legio... maar daarin lijkt de VVD ook steeds een voorloper te zijn om te zeggen... dat moeten we ook niet willen. Dus ik zie eigenlijk gewoon geen coherente visie over hoe je dat wel wil doen... behalve dan, we willen er geen geld meer erin pompen en geen regels op opgooien. Nou, het is juist zo dat wij vinden dat we als overheid daar niet meer zoveel rol hebben. Uh, als je kijkt naar economische investeringen, daar zijn heel veel mogelijkheden, ook voor het bedrijfsleven in Afrika. Als we het even over Afrika hebben, uh, daar wordt volop geïnvesteerd door uh, andere landen. Maar we moeten vooral zorgen dat er mogelijkheden zijn. Het gaat niet altijd om geld ergens in pompen. En dat is wat we dus niet meer willen doen. We nou, willen maar... geen subsidies meer uh, erin pompen. En eerlijk gezegd ben ik niet zo geschrokken van de storm van kritiek die over ons heen is gegaan. Want oh, die had ik eigenlijk wel verwacht. Want alle die dat mensen die u... geuit, die zijn afhankelijk van die subsidies van nou, de overheid. Nou, ik, ik kan u bij deze vertellen. Ik heb in de afgelopen zes jaar, dat ik voor een NGO werk en daardoor directeur van ben, hebben we in totaal 6.500 euro overheidssubsidie gekregen. En de rest van al het geld dat we halen, dat halen we zelf binnen. Met andere ja. woorden, het kan ook op een andere manier. En daarin ben ik ja, het ja, met dat u dat eens. Nee, nee, nee, nee. En daarin ben ik met u het eens dat het anders kan. Maar daar moet wel een goede sturing en een goede regie in zijn. En het beleid van de VVD is... Dit moment we pompen er minder geld in. En we willen ook eigenlijk geen, uh, geen overheid als marktmeester er binnen hebben. En dan laat je dus eigenlijk gewoon het grote bedrijfsleven lekker losgaan. En dat is juist, en als we naar de cijfers en de statistieken kijken... is steeds uh, handel een mogelijkheid om armoede te verlichten. Maar je ziet dat de meest arme mensen in Afrika... juist aan het begin van die handelsketens zijn... waar wij in Nederland heel veel geld aan verdienen. Ja, maar en mevrouw, de Kader, de Kader, mevrouw de Kader, we, Adi, uh, uh, uh, Anthony wil gewoon iets meer sturing. Ja. Nou ja, die sturing zit hem erin dat wij uh, van die 15 partnerlanden die we nu hebben terug willen uit 10. En zeggen, en daar gaan we focussen... Maar dat is minder sturing, op. niet meer sturing, mevrouw de Kamer. Ja, nou, jawel, omdat je veel meer focus aanbrengt. Je gaat in die landen waar je dus wel actief bent... Daar ga je ervoor zorgen dat je... Uh, ja, maar mevrouw De geld... Kalewee, dit is, dit is redelijk fact-free hoor. Als u zegt dat het nee, meer hoor. sturing is terwijl u uit landen weggaat... dat u er minder geld in doet... en als u uw stempatronen uh, van de afgelopen jaar continu aangeeft... dat de overheid eigenlijk geen rol mag spelen... in het uh, besteden van ontwikkelingssamenwerking en of duurzame handel... dan hebben we gewoon feitelijk te maken met minder sturing, niet met meer nee. sturing. Dus u Als u me even laat uitpraten, dan kan ik u uitleggen waarom dat meer sturing is omdat we juist meer focussen op een tiental aantal landen. En we gaan meer focussen op alleen voedselzekerheid, watermanagement en dat zogenaamde SRGR. Hè, Seksuele reproductieve Gezondheid en Rechten. Dus waar HIV-AIDS bestrijding onder valt onder andere. En daar gaan we dus ook en het bedrijfsleven bij betrekken en andere partners bij betrekken. Dus het is wel degelijk sturing vanuit de overheid. Alleen het is veel meer gefocust en op een kleiner aantal landen. Goed, heel duidelijk. Heel, het allerlaatste woord voor jou, Anthony. Kort graag. Ja, kort. Ja. Ik, ik vind het... Ik vind het uh, uh, uh, dit is absoluut minder sturing. Het is egoïstisch. Het is een manier om je begroting rond te krijgen over de rug van de allerarmsten... die tijdens de crisis er ook nog eens een keertje heel hard van langs hebben gekregen. Ik vind het echt uh, onbegrijpelijk dat dit ook als meer wordt aangekondigd. Het is minder. Goed, jullie moeten nog maar eens gaan praten. Hartelijk dank, mevrouw de KDW vanuit Zeeland en Anthony Fouten.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 The leaves are reaching for my head As I suspend my breath Redbud tree, shelter me, shelter me, Red tree, shelter me, shelter me.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 met theoloog Erik Borgman. Erik, we gaan het hebben over het Rooms-Katholiek basisonderwijs... in de omgeving van Den Bosch. Daar is een koepel en daar vallen uh, aardig wat scholen onder... en die hebben een beslissing genomen over hun identiteit. Wat, wat willen zij precies? Nou ja, wat in het nieuws gekomen is, uh, is dat zij een, inderdaad een grote koepel... Uh, 26 scholen, als ik het nu zo uit mijn hoofd zeg... Uh, wil af van zijn grondslag. Dat is wel zeggen... zij willen van uh, katholiek uh, neutraal worden. En uh, daarmee... Uh, doen zij, zeggen zij iets te doen wat eigenlijk gewoon de markt volgt, zou ik maar zeggen. Dit is de situatie, dit is wat mensen willen. Maar ze hebben eigenlijk geen, geen enkel argument. Het is een, het is een soort van ach we houden maar eens mee op. Maar, achtig argument. Maar die man die zegt, ja, kijk, de praktijk is al... we doen er al helemaal niks aan aan die identiteit... dus dan moeten we die naam ook maar van de gevel halen. Ja, ja als de, dat is natuurlijk een sluitende redenering... maar het is een beetje merkwaardig als je eerst iets wel in je doelstellingen zet... en vervolgens ga je het een tijdje niet doen. Dan zeg je, ja, nou ja, nou hebben we het toch al zo lang niet gedaan... Daarom gaan we ook onze doelstelling maar aanpassen. Dat ben ik niet zo van onder de indruk. Kijk, ik ben niet per se tegen dat, dat soms organisaties zich aanpassen aan een feitelijke ontwikkeling. En dat kan in, ook in dit soort gevallen zijn, nou ja, het is een rijke geschiedenis, daar komen wij uit voort. Maar nu hebben we niks meer aan, dat, uh, aan, die, uh, aan, aan, aan onze schatten, zal ik maar zeggen, die ons in het verleden misschien wel geholpen hebben. Maar dan heb je een verhaal nodig. Maar je kunt niet simpelweg zeggen. ja, we, we, we houden er maar eens mee op, omdat die kerk ons eigenlijk alleen maar publicitair in de weg zit en ach, zoveel last zullen we er ook weer niet van hebben. Nee. Dat vind ik, een, vind ik geen verhaal. Nee, nou Jij zou wel vragen willen stellen aan de bestuursvoorzitter... Jan Timmers van de onderwijskoepel Signum. Wat zou je aan hem willen vragen? Nou ja, In ieder geval uh, waarom hij niet met een positief verhaal komt. Dus waarom zegt, legt hij nou niet uit wat hij met zijn scholen wel wil... en waarom hij dan meent dat daarbij de, de traditionele identiteit hem in de weg zit... en welke die daarvoor in de plaats dan zou, uh, uh, uh, zou willen. Want ja. met name het, wat mij het meest stoort is dat er geen... Het is geen positief verhaal, maar het is een soort negatief verhaal. We, we, we, we passen ons aan aan de kleurloosheid. Nou, als we iets weten van, uh, van maatschappelijke organisaties in Nederland... is dat dat de weg vooruit over het algemeen niet is. Kleurloosheid betekent feitelijk meer verstatelijking. Meer verstatelijking betekent uh, dat je wordt als iedereen. en dus dat je gewoon in alle maatregelen meedoet. en dat is voor de scholen helemaal geen gunstige zaak. Ja. Nogmaals, mij gaat het er niet om dat ze per se die katholieke identiteit moeten volhouden. Maar het gaat erom, wat willen ze nou eigenlijk wel? En waarom begint hij daar geen discussie over? Nou, dat hebben we ook gevraagd. ...vraagt aan Jan Timmers van Onderwijskoepel zich, maar Hij kon niet op dit moment reageren, maar we hebben het eerder even opgenomen. Het opgeven van de katholieke identiteit vind ik een, een wat markante stellingname. In ons statuut staat dat wij uh, in artikel 2 gestoeld zijn op een RK-statuur. Uh, uh, en ik wil die statuur veranderen uh, dat wij gestoeld zijn op een joods-christelijke traditie. Dus... Um, de katholieke identiteit opgeven en alsof dat je daadwerkelijk heel materieel gezien iets oplevert, daar geloof ik helemaal niks van. Als ik zeg um, um, de, de, de, de traditie en respect voor het erfgoed, uh, wat, de, wat we zeggen uh, uh, de religie hier in met name de Zetorgensbos gebracht heeft, uh, dan kan ik alleen maar met heel veel respect terugkijken naar, uh, naar de geschiedenis. De founding fathers van uh, onze organisatie, dat zijn mensen afkomstig uit de rooms katholieke Kerk. Uh, en de eerste decennia is het onderwijs ook verzorgd door mensen, afkomstig uit die Kerk, uh, zich genomen van uh, religieuze orde. Als ik naar de laatste tien jaar kijk, zolang bestaat Zichmond na een fusie van schoolbesturen, um, is er geen of nauwelijks contact geweest met de organisatie die zich de rooms katholieke Kerk noemt. Uh, geen contact met parochies en zeker niet met het bisdom. Nou, toen nou ging dat heel negatief, maar als ik u zeg dat wij dat cultureel erfgoed en het christelijk erfgoed willen borgen door de uh, joods-christelijke traditie in onze grondvesten uh, opnieuw op te schrijven, toon ik respect naar het verleden en ik geef ruimte voor de toekomst. En geef ik ook, laat ik zeggen, aan wat de ontwikkelingen van de laatste tien jaar geweest zijn. Ja Erik, dat was Jan Timmers van de onderwijskoepel Signum. Die besloten hebben dus om dat Rooms-Katholiek te schrappen uit de grondslag. Wat, wat vind je van zijn reactie? Ja, nou het staat wel een andere toon aan dan uh, tot nu toe in de reacties die ik gezien uh, heb. Uh, iets minder uitsluitend van uh, ja, nou ja, dat doen we nu eenmaal want uh, we, we passen ons aan. Maar... Het blijft het ontbreken van een, van een positieve visie, dat is één. Dus het gaat er niet om om iets wel te doen. Maar het gaat erom van, ja, ach, wat hebben we er eigenlijk aan? En het tweede punt is dat hij natuurlijk wel heel sterk... Uh, die verbinding met, het, uh, uh, met de kerk als een soort centraal punt uh, uh, ha haalt. Uh, en waarschijnlijk zou je tegelijkertijd de eerste zijn... dat zodra de bischop wel zich met het onderwijs... moet zeggen, ja, daar gaat u niet over. Dat laatste heeft hij volgens mij overigens gelijk in. Uh, punt is, uh, maar dan moet je ook niet op deze manier... via die kwestie van die relatie de zaken aankaarten. Het gaat erom voor die scholen, dat ze zouden moeten kunnen uitleggen en het lijkt me toch sterk dat geen van de 26 scholen die hij onder zich heeft dat zou kunnen dat ze moeten kunnen uitleggen wat hun grondslag in hun huidige situatie betekent veel ja. scholen hebben daar wel degelijk in geïnvesteerd hebben daar een goed verhaal over kunnen vervolgens over twisten hoe dat dan in je grondslag moet worden vastgelegd maar dan begin je een heel ander soort discussie maar je kunt niet alleen maar zeggen ja nou ja nou de tijden zijn veranderd, we zijn eigenlijk allemaal gewoon simpelweg openbare scholen geworden dat moeten we nu maar ook in onze statuten vastleggen, dat vind ik zelf een soort en dat is geen respect voor, niet alleen niet voor de geschiedenis, maar ook niet voor de actuele situatie, niet voor de mensen die daar nu proberen vorm aan te geven. Dat is geen manier van nee, doen voor een bestuurder, vind ik. Ja. Anthony, hoe kijk jij er tegenaan? Bijzonder onderwijs, identiteit van zo'n school, terwijl natuurlijk de samenleving verandert. Hoe moet je daarmee omgaan? Uh, nou, onze dochter gaat vanaf aanstaande maandag voor het eerst naar, een, uh, naar de basisschool. En dat is toevallig een rooms-katholieke basisschool, uh, omdat dat het dichtste bij is. En heb je ook gevraagd wat ze doen aan hun identiteit? Ja, dat heb ik inderdaad gevraagd. En dat blijkt bijzonder weinig te zijn. Dus dat verhaal wat ik daarnet hoorde van de directeur van de school, dat. Klinkt bijna herkenbaar. Ik denk dat wel dat het heel bijzonder is als je je identiteit kan doorgeven uh, naar je kinderen toe. Of dat nou op school of in de privékring gebeurt is, denk ik, minder wezenlijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat het onderwijs ook goed is... en dat de kinderen ook geleerd worden om na te denken en zichzelf te ontplooien. En ik denk dat, dat op termijn moet je je kinderen juist zo sterk opvoeden... dat ze later voor zichzelf op een hele gezonde manier uh, kunnen bepalen... wat uh, hoe de wereld in elkaar steekt in de identiteit is. Meer helemaal nou doe ik het weer fout, Hem hemmatnia. Hoe kijkt u ja. daar tegenaan, tegen bijzonder onderwijs... en, en de identiteit van zo'n school? Ik heb, ik heb een stukje van, van de, heer, de tekst van de heer Timmercy... heb, heb ik hier bij mij. En ik, heb, ik wil gaan citeren wat hij heeft gezegd. Hij heeft gezegd dat in de katholieke kerk... zijn mensen met een afwijkende mening... of levenswijze niet meer welkom. In mijn organisatie is iedereen welkom. Hm. Ja, het feit dat zij niet onderscheiden... tussen de studenten, dat is wel goed. Ja. goed uh, maar dan moet ook iedereen kunnen... ook uh, inderdaad wat mijn... Uh, wat Anthony hier aangaf, dat moet uh, ik ook die. die uh Erfenissen kunnen ook door, doorgeven naar andere generaties, de volgende generatie. Ja. Die mogelijkheid moet ook aanwezig zijn ja. voor, voor iedereen. Ja, maar het is natuurlijk, ik bedoel, er is zeker een probleem met, zal ik maar zeggen, de openheid van de katholieke kerk of het gebrek daaraan. Maar het is een beetje raar om, uh, om de inbreng van de katholieke kerk terug te brengen, want dat doe je dan in feite tot die kwestie van die openheid. Ik bedoel, dat, ja. heeft, dat vind ik zelf een, en juist in een streek als Den Bosch is dat een hele vreemde uh, situatie. Zo zit ook gewoon zijn eigen achterban niet in elkaar. Mm. Ja. En ik zou ook nog wel willen, willen weten uh, ook gewoon uit onderzoek, waarom mensen eigenlijk... voor die katholieke scholen ook bij hem kiezen. En dan zie je vaak, want er is wel onderzoek... Ik ik ken het niet van Den Bos, maar in brede zin er is wel onderzoek dat toch die kwestie van identiteit op een bepaalde manier wel degelijk doorweegt, hoewel natuurlijk er ook altijd andere dingen meespelen, in de buurt goed onderwijs enzovoorts, ja. maar, maar zoiets als een goede sfeer en een positieve houding ten opzichte van mensen uh, die ook vooruit geholpen worden, en dat zit voor die scholen vaak wel degelijk in hun identiteit, het gaat er niet om dat andere scholen het niet hebben, maar hier doen zij wel degelijk iets mee, en het is dus ook in deze zin kortzichtig om om alle investeringen in de identiteit weg te gooien, te doen alsof hm. dat niks is. Hm. Dus dat doe je met zo'n terugwerkende kracht. Ach, dat is toch niks. Nou, dat... Of niet meer, zegt hij. Ja, ja, maar dat, dat we... is dus. Ik denk dat dat voor die scholen feitelijk niet het geval is. Dus is het dat... niet gewoon te laat? Dan hadden ze dit niet, deze discussie, vijftien jaar geleden ja, maar die, moeten Het redden. wordt vijftien jaar geleden gevoerd. Het is al uh, uh, uh, uh, uh, uh, 15 jaar gevoerd. Het raar is dat meneer Timmers dat blijkbaar niet weet. Dat vind ik dus. Al wat Want jouw ervaring is dat in het katholiek onderwijs of in het christelijk onderwijs. die discussie al, aan, al gevoerd ja, wordt. Ja, en op allerlei manieren en op allerlei niveaus. En dat we dus blijkbaar er toch in slagen bestuurders aan te nemen. die daar zo weinig van weten. dat ze denken dat ze het op deze manier kunnen oplossen. Ja. Dat vind ik wel een vreemde zaak. Ja. Want het is natuurlijk wel een feit, en dat is natuurlijk lastig. dat uh, ook protestantschristelijke scholen, daar heb ik zelf ervaring mee. Uh, zeggen, ja, wij willen de identiteit wel, maar die ouders die hun kinderen in de school ja. doen, die hebben niks meer met de identiteit. En hoe moeten we dat dan doen? Uh, moeten we dan iets, uh, hoe vinden we dat dan? Dat die vanzelfsprekendheid van vroeger is er natuurlijk niet nee, meer. Nee, maar dat is natuurlijk ook. En dat, maar goed, dat is sowieso vreemd. Dat je, dat, als je daar nu pas over na gaat denken, is het vreemd. Door bedoel, veel scholen zijn ontstaan, of schoolorganisaties zijn ontstaan, uh, op dat katholieke, katholieke, protestanten, protestanten uh, onderwijs zouden geven. Nou, die situatie bestond al niet meer, zou ik maar zeggen, toen ik op de middelbare school zat. En dat half. Uh, Vanwege die jaren slaap. enige tijd geleden. Dat enige tijd geleden. En, lang, en dat is natuurlijk alleen maar minder geworden. Maar dat is helemaal niet de enige manier waarop je over identiteit kunt nadenken. Ook niet over je religieuze identiteit. Mijn voorbeeld is altijd in de Verenigde Staten. Er zijn in de Verenigde Staten levensbeschouwelijke religieus getinte uh, of onderwijsorganisaties. waarvan de meerderheid van de leerlingen helemaal niet van die denominatie is. maar die daar toch wel degelijk iets mee doen. Je kunt dat op allerlei manieren doen. Ik pleit niet per se voor het voortzetten van de katholieke identiteit van scholen. Dat, er kunnen goede redenen zijn om die af te schaffen. Maar je kunt niet doen alsof identiteit van een organisatie helemaal niks is. En alsof je eigenlijk niks doet door zo'n grondslag eraf want te knippen. Dat doe daar doe je wel degelijk iets mee. Al is het maar dat je een gespreksthema min of meer terzijde schuift. Want ook, dat, ook daar zit iets. Dat mensen het af en toe daar nog eens over hebben. Of erover uh, aangesproken worden. Dat helpt wel degelijk. Ja. En uh, die, Zou het iets met schaffen? te maken kunnen hebben? Dat er steeds meer bestuurders in, in dat onderwijs ja. zijn met koepels die ja. dan eigenlijk de, de verbinding met het grondvlak om dat woord maar eens te gebruiken verloren zijn? Nee, nou ja, er zijn natuurlijk twee problemen. Dit soort grote organisaties die worden feitelijk in de stad natuurlijk bijna monopolisten. Ze, ze hebben alle katholieke basisscholen onder zich. Ja, dus betekent als deze, hè, hoe heet dat dan, verkleuren uh, zo noemt men dat dan in dit jargon betekent dus dat er ineens geen katholiek uh, basisonderwijs meer is in Den Bosch. Dat komt allemaal door de overheid. De overheid heeft zoveel neergelegd bij uh, bij schoolbesturen, dat ze wel groot moeten worden, anders kunnen ze helemaal niet doen wat ze, uh, wat ze moeten doen. En dan heb je uh, voor organisaties in het, uh, in het westen van het land, of in het noorden van het land, eigenlijk ook nog, nog een heel ingewikkeld, veel ingewikkeldere situatie. Die hebben eigenlijk maar twee keuzes. Of heel regionaal heel gespreid worden, dan blijven ze bij hun eigen confessie, maar dan zijn ze bij wijze van spreken van Groningen tot Utrecht, of ze worden interconfessioneel. En dat betekent ook vrijwel altijd dat die kwestie van die identiteit verwaterd. Dus die maatregelen hebben technocratisch bestuur opgeleverd. Dat ja. is zo. Dus, en deze meneer is daar duidelijk een voorbeeld van. Dat... Uh, en dat doet, dat doet de overheid voor een belangrijk deel. Maar het is merkwaardig dat organisaties daar zo weinig weerstand tegen hebben. Juist bijvoorbeeld in een situatie waarin de uh, organisatie van openbaar onderwijs zegt. Onze scholen zouden zich ook een identiteit moeten, uh, moeten eigen maken. Niet per se natuurlijk een, of helemaal geen religieuze, nee. maar die moeten weten wie ze zijn en waarom ze er zijn. Okay. Het is dus raar om dat af te knippen, denk Goed, ik. Goed, dankjewel Erik. Wij gaan naar onze dichter bij de dag, vrouwtje van de ploeg. Vrouwtje, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Vliegtuigen, hè? Ja, het was uh, spannend. Ja, <laughs> goed. Wij luisteren graag naar jouw gedicht. Lucht. Er is onrust op komst. In ons land is het verkiezingstijd. De vliegtuigen boven de luchthaven praten niet terug. Aan de overkant van de oceaan is het orkanentijd. Ze kunnen overal aan land komen. Omzeilen handig de muurtjes tegen het water maken nat land nog natter. De orkaan bepaalt over zee de verkiezingen. Hier kunnen onze dijken de stormen voor de komende duizenden jaren aan. Zorgen de politici zelf voor storm en wind. Schillen appeltjes met elkaar over geld. En wie bepaalt wie hulp nodig heeft. Een man maakt al die wind en onrust niet uit. Lacht en fietst over het water op zijn waterfietsboot. Denkt aan de mensen die hem helpen. Dank je wel, vrouwtje van de ploeg. De man kijkt mij lachend aan. We zetten jouw gedichten op de website. Dit is de dag.nu. Dit is de dag zit erop. Ik bedank onze gasten... Ebrahim, Hemadnia, Erik Borgman en Anthony Fountain. En kijk u nog even op de website. Dit is de dag.nu nu voor informatie. Zometeen de villa met Ger en met Tessel. Ger, goedemiddag. Hallo Elsbeth, hallo. Uh, wij gaan nog eventjes door over dat raadsel rond het Spaanse vliegtuig. En dat doen we met voormalig jachtvlieger Dick Berlijn. En dan in onze serie gesprekken met hoofdredacteuren van Partijbladen. Vandaag Erika Meijers van De Helling. Opinieblad van GroenLinks. En cultuurredacteur Anton de Goede praat met Or Oorlogsfotogra oorlogsfotograaf Eddie van Wessel. En die is net terug uit het zwaar belegerde Aleppo in Syrië. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Raymond Serre. Radio 1, het NOS-journaal. Op Schiphol is vanmiddag een vliegtuig uit Malaga geland... nadat het door twee f 16 naar de luchthaven was begeleid. Het toestel landde op de polderbaan en werd apart gezet. Er werd gedacht aan een gijzeling, maar zowel passagiers in het vliegtuig... als de Spaanse luchtvaartmaatschappij Welling melden dat er niets aan de hand was. Er was enige paniek ontstaan toen er geen radiocontact kon worden gelegd... met de piloten toen de Airbus 320 boven Nederland vloog. Het is in zo'n situatie regel dat er direct F-16 toestellen opstijgen... om het vliegtuig in de gaten te houden en te begeleiden. De op non-actief gestelde longarts Piet Posmus... heeft een kort geding aangespannen tegen het VU Medisch Centrum... Hij wil weer aan het werk, zegt zijn advocaat. Postmus werd vorige week op non-actief gesteld... omdat zijn positie onhoudbaar zou zijn geworden. De longarts trok aan de bel bij de inspectie voor de gezondheidszorg... omdat hij vreesde voor patiëntenveiligheid... vanwege langlopende ruzies op de afdeling longchirurgie. Het kortgeding dient vrijdag. Een SGP-leider van de Staai vindt dat hij gisteren niets onjuist heeft gezegd... over de kans op zwangerschap na verkrachting. Gisteren ontstond ophef over zijn opmerking... dat de kans op zwangerschap na verkrachting zeer klein is. Nu zegt de SGP-leider dat hij daarmee niet heeft willen zeggen... dat er minder zwangerschappen ontstaan naar verkrachting... dan naar gewone seks. Achteraf gezien zou hij zijn opvatting anders hebben geformuleerd... zegt Van der Staaij in het Reformatorisch Dagblad. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A21 voorbij Turnout in België. kan het verkeer vanuit Eindhoven richting Antwerpen. beter omrijden via Tilburg en Breda. En files staan er op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. tussen knopend Diemen en Muiden 2 kilometer. Een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. tussen Schiphol en nieuw vennep 3 km. Twee rijstroken zijn dicht. Ring a 10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda. tussen knopend Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein 2. En door een ongeluk. Ongeluk op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen de afrit Den Dolder en de afrit maar een 5 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VpRo. En dit is wat wij u te bieden hebben tot half vijf. Wij gaan zo nog even door over de vermenigvuldiging van een vliegtuig op Schiphol, wat gelukkig loos alarm bleek. Ons buitenlandpanel buigt zich over de vraag of Nederland nog wel een eigen buitenlandpolitiek heeft. En zo ja, hoe ziet die er dan uit? En de organisatie van onafhankelijke staten, en dat zijn er heel veel, is bijeen in Iran. Waarover praten zij daar aan de Persische Golf? Dat na vier uur. En daarvoor is GroenLinks aan de beurt in onze serie... met hoofdredacteuren van Partijbladen. Waarover gaat de discussie in die partij? En geloven ze eigenlijk nog wel in een goed verkiezingsresultaat? Dat tot half vijf in Villa VPRO. En u kunt reageren via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. We gaan naar verslaggever Edwin van den Berg op schip Daar landde eerder vanmiddag een toestel van de Spaanse maatschappij Wheeling. Waarvan gedacht werd dat daar een gijzeling plaatsvond. Edwin, jij staat bij die polderbaan. Is het toestel er vanaf of staat het er nog? Nee, het toestel Ger, staat hier nog. Inderdaad, eerder vanmiddag geland op de polderbaan. Die Airbus A320 vanuit Malaga van de Spaanse maatschappij Fueling. En er is net wel voor de zekerheid een arrestatieteam naar binnen gegaan om inderdaad te controleren of zoals de gezagvoerder eerder zei de situatie echt normaal is. Ik sta naar het toestel te kijken hier uh, uh, midden in het uh, polderlandschap met tientallen spotters. Ik heb net ook een klein stukje van de communicatie tussen de gezagvoerder van dat toestel en de luchtverkeersleiding gehoord. Ja? En over die onduidelijkheid die onduidelijkheid spreekt daar ook uit, omdat op een gegeven moment de gezagvoerder zegt van de uh, situation here on board is normal, Of mm -hmm. hier aan boord is normaal, en mm -hmm. are we being hijacked? Zijn wij soms gekaapt? Oh, dat zouden wij op de grond beter moeten weten dan hij. Nou, uh, ja precies. De, waaruit dus al de onduidelijkheid bleek nadat die gezagvoerder de piloot dat heeft gevraagd, uh, terwijl hij... Ja. Links en rechts vanuit zijn cockpit, natuurlijk, de begeleiding door de twee F16's zag. terwijl er volgens hem niets aan de hand was. Nou, uh, dat is uh, uh, uh, op dit moment de situatie. Er is net dus dat arrestatieteam naar binnen gegaan. De situatie is normaal. Er staan drie bussen te wachten. die zo dadelijk alle 137 passagiers uh, naar uh, de luchthaven uh, brengen. En dan zal. ...en nog wel uh, het nodige overleg zijn over hoe dit nou vanmiddag zo heeft kunnen gebeuren. Ja, daar gaat flink over nagekaart worden. Dat is, dat is duidelijk. Het is waarschijnlijk nog te kort tijd, uh, Edwin, om iets te zeggen over die miscommunicatie tussen piloot en verkeerstoren. Nou, wat ik begrijp uh, uh, van uh, de Spaanse maatschappij die dat vanmiddag dus uh, heeft bekendgemaakt... ...was er uh, uh, miscommunicatie tussen uh, de gezagvoerder en Schiphol... Uh, volgens Schiphol uh, ja, kregen ze geen contact meer met het toestel en dan is het altijd uh, regel dat er, zoals dat heet hier, wordt opgeschaald dat het toestel wordt begeleid door twee F16's naar de luchthaven, terwijl ja. hier op de grond alle hulpdiensten in actie komen. Dat is dus een voorzorgsmaatregel die vanmiddag is getroffen. Ja. Vandaag uh, onnodig, maar uh, ja, dat wordt uh, normaal gedaan in dit soort situaties. Ja, beter onnodig dan te laat. Um, heb je enig idee wanneer die passagiers het toestel uit kunnen? Nou, ik, ik uh, sta. De bussen meter, staan klaar? De bussen staan klaar hier uh, bij de Zwanenburgbaan. Die moeten nog over de taxibaan naar dat toestel. Die staat bij de verkeerstoren. Naast de polderbaan heb je ook een, een, een verkeerstoren. En daar staat dat toestel bij. Er staan wat wagens van Schiphol. Het arrestatieteam is inmiddels weer vertrokken. Er is een gele trap aan het toestel, uh, geparkeerd, bij het toestel ja. geparkeerd. Dus uh, die mensen kunnen er waarschijnlijk zo uit. Dat zal verwachting niet lang meer duren. En dan zal dat toestel leeg taxiën nadelen Ja, hier lijkt sprake van César. Wellicht horen we je nog Edwin van den Berg. Dankjewel. We gaan naar Dick Berlijn Meneer Berlijn, goedemiddag. Goedemiddag. U bent voormalig commandant der strijdkrachten en uh, zelf uh, oud-jachtvlieger. Um, uh, er was geen contact met het toestel, vandaar dat het begeleid werd door F-16. Dat vertelde Edwin van den van de Berg al. Uh, het probleem was dat ze het vliegtuig uh, op een ongebruikelijke manier Nederland binnenvloog. Wat zou dat kunnen betekenen? Een verkeerde koers via Flissingen in plaats van Tilburg of zo? Nou ja, uh, laat me voorstellen dat ik de details ook niet ken. In zijn algemene kan ik er wel van zeggen dat als een vliegtuig van het ene vluchtinformatiegebied, uh, dat is eigenlijk uh, elk land heeft zo zijn eigen informatiegebied, zoals we het noemen, overgaat naar het andere vluchtinformatiegebied, dan moet je je frequentie veranderen. Dan schakel je over naar een ander kanaal en dan maak je contact met de verkeersleiding in dat vluchtinformatiegebied. Ah. Het zou kunnen zijn dat dat in dit geval niet is gebeurd en dan... Uh, ja, dan gaat men inderdaad uit van uh, een mogelijk scenario waarbij het vliegtuig mogelijk is gehijacked door kapers. En dan is het inderdaad de standaardprocedure dat er twee F-16's opstijgen van het vliegtuig als het Leeuwarden of Volkel. Uh, die dan het vliegtuig begeleiden en kijken dat er geen rare dingen gebeuren. Dat het vliegtuig niet gebruikt wordt bijvoorbeeld zoals we dat destijds bij 9-11 hebben gezien. Oké, okay, dat betekent dus dat als er sprake is als men aanwijzingen heeft dat er wel degelijk een gijzeling aan de hand was. Dan begeleiden ze het... Vliegtuig, meer kunnen ze niet doen. Maar als ze zien dat het dat men van plan is zich in de torenflet te boren, dan halen ze het uit de lucht. Uh, het is zo dat uh, aanwende van geweld uh, in vredestijd en in Nederland, dat is een, een competentie van de minister van, ju van Justitie. Uh, maar de uiteindelijke consequentie, als, dat, als de aanwijzingen overduidelijk zijn dat het vliegtuig zich uh, in een grote stad zou gaan boren, ja, dan wordt het uh, door die F16 kan het ook uit de lucht worden gehaald. Maar het is een scenario wat we natuurlijk. Absoluut niet helpen mee te maken, maar het is een verantwoordelijkheid van de staat om haar burgers te beschermen. En ja, we hebben gezien in het verleden uh, wat er zo gebeurd is op dat gebied. Ja, Oké, okay, meneer Berlijn, we hebben als het goed is aan de telefoon Martijn Peel. Hij is van de Mare persvoorlichter, perswoordvoerder van de Mare die misschien ja. iets meer helderheid al kan verschaffen over hoe die miscommunicatie nu tot stand is gekomen en waar die nou precies uit bestond, deze miscommunicatie. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij ja. ja, met Martijn Peelen overigens. Ja. Uh, uh, maar uh, goed, uh, ja, wat ik u kan melden is dat uh, uh, wij natuurlijk op, uh, als margezé op de luchthaven Schiphol de melding krijgen dat een vliegtuig wordt begeleid door twee F-16 naar onze luchthaven. Mm -hmm. En dat wij uh, op basis van die informatie, dat het dus werd onderschept omdat het mogelijk een kaap in gijzeling uh, was, uh, op de grond onze maatregelen hebben getroffen als uh, margezé op de luchthaven. Okay. Wat betekent dat, maatregelen getroffen? Uh, nou ja, dat betekent bijvoorbeeld dat we het vlie vliegtuig ergens op een platform uh, parkeren waar wij uh, als marge goed bij kunnen, de omgeving goed kunnen afzetten uh, en de mogelijkheid hebben om onderhandelaars naar uh, het vliegtuig te sturen. Ja. Ja, meneer Berlijn, ik heb nog één vraag voor u. Uh, in het uiterste geval kunnen ze zo'n toestel uh, uit de lucht halen... als ze echt zeker weten dat ze dat, ze dat toestel als projectiel gaan gebruiken... op een of ander gebouw. Uh, is het niet mogelijk om met die F-16 dat toestel... gewoon door er zo bovenop te gaan hangen, het te dwingen te landen? Nou, um, dat is inderdaad heel moeilijk. Dat, dat is eigenlijk uitgesloten. Maar je kunt je voorstellen uh, dat je het vliegtuig um, uh, nou ja, um, beschadigt. Waardoor het uh, uh, niet in ieder geval in de richting van zo'n grote stad komt. Maar dat zijn allemaal ja, hele moeilijke scenario's waar, waar, waar, waar je prachtige speculaties over los kan laten. Ja. Uh, het zou ook kunnen zijn, nog even terug over die miscommunicatie, ja. dat er mogelijk uh, uh, een elektronisch signaal uitgezonden is geweest door het vliegtuig, zonder dat de gezagvoerder daarvan op de hoogte was. En zo'n elektronisch signaal kon soms ook aangeven dat de vliegtuig gekaapt is. Nou ja, dat moet allemaal nu in een onderzoek goed uit worden gezocht. Ja. Um, ten alle tijden geldt, ja, we willen uh, noodsituaties, dit soort situaties willen we graag voorkomen. En dus is het logisch dat er meteen wordt opgeschaald, uh, voor eventualiteiten, uh, zoals we net hebben uh, besproken. Ja, heel kort tot slot. Is dit een goed voorbeeld van uh, uh, hoe het zou moeten in voorkomende omstandigheden? Of is het iets. ...te overdreven aangepakt. Nou, op basis van de informatie die ik nu weet... ...en dat is me zeer beperkt, dus laten we dat vooropstellen... ...ik vind het heel goed dat het meteen wordt opgeschaald... ...zodat je in een noodsituatie... ...alle opties nog kunt, uh, kunt gebruiken. Ja. En dat kan natuurlijk verschrikkelijk jammer zijn... ...dat je zegt van, goh, hadden we nou toch maar opgeschaald... dan hadden we deze verschrikkelijke ramp kunnen voorkomen. Dus ik vind het zeer prudent, ik vind het zorgvuldig. Uh, en op basis van de informatie die ik nu heb, uh, ja, uh, kom ik tot die conclusie. Oké, okay, Dick Barlijn, dank u wel. U was oud-jachtvlieger en u gaf commentaar op het geheim... rond het raadselachtige Spaanse vliegtuig. Dank u wel. Geen dank. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij by... Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis. Moet het in Nederland makkelijker worden om mensen te ontslaan? First in, last out of juist omgekeerd en met of zonder tussenkomst van de rechter? We worden het er hier niet over eens en in de rest van de wereld wordt er helemaal niet zo moeilijk over gedaan. In Metropolis Radio kijken we deze week hoe dat uitpakt. En gisteren kon u horen dat onze Belgische buren jaloers zijn op de rechtspositie van Nederlandse werknemers. Maar hoe is dat in België geregeld? Is het te makkelijk om iemand te ontslaan of ontslagen te worden of te moeilijk? Te makkelijk. In Indonesië reageren werknemers heel creatief op hun ontslag. Ze hebben ook geen andere keus. In de Batjai, een taxi die je kunt vergelijken met een oranje rijdende koektrommel waar je in zit, maar hij doet het niet. Chauffeur Boediman rommelt wat aan zijn motor en... Ja. Hoe die ja. man deed werkte dat vorig jaar in een fabriek in Bolkor, buiten Jakarta, hij kreeg een zijn baan, probeerde opnieuw in een andere fabriek aan de slag te komen, werd weer ontslagen. Zo'n man van 12 ambachten en 13 ongelukken had wel een gezin te onderhouden. En ik vroeg of hij toen een uitkering kreeg van de Indonesische overheid. Nou, dat vindt hij bijzonder grappig. Daar heeft hij nog nooit van gehoord. En hij zegt bij het afscheid... Als ik een uitkering zou hebben gekregen... waarom zou ik dan nog gaan werken? Ze snappen niets van uitkeringen hier in uh, Indonesië. lui lekkerland noemen ze het. Het is heet. Een kraampje waar. Indonesiërs Djendol uh, drinken. Dat is kokosmelk met lierzoete siroop. Pa, anda sudalama ja, Rappa Lama? En deze chendol verkoper van die zoete drankjes werd negen jaar geleden ontslagen. Ja, toen was hij zestig, te oud voor de arbeidsmarkt. Hij timmerde vervolgens het houten kraampje in elkaar, vond twee oude wielen en daar rijdt hij nu de buurt mee rond. Een bak waar ijsblokjes in zitten en allemaal schalen met kokosmelk en allerlei andere zoetigheid. Door de hele stad zitten allemaal van die kleine kraampjes. Het maakt de stad juist zo gezellig. Zoals hier een hele kleine kiosk, een mini-winkel. Namakamu? Waar kleine pakjes zeep, koffie en suiker hangen. Sigaretten, eigenlijk alles wat je voor je huishouden nodig hebt in het klein. En elke straat in Jakarta heeft wel vier van die warungs, zoals ze worden genoemd. En wat je veel ziet is Indonesiërs die worden ontslagen en geen baan meer kunnen vinden, die timmeren zo'n kioskje in elkaar. Of gebruiken hun huis, maken van het voorste raam een luikje. Want hier bestaat helemaal geen sociaal vangnet. En bij al die rijdende eetkraampjes kun je de lekkerste Indonesische hapjes krijgen. Hier een kado-kado verkoper. Een Indonesische salade met verse saté-saus. Ik vind het een genot, al die kraampjes met vers eten. De hele dag loop je door Jakarta met het water in je mond. Zo lekker ruikt het. Waar kom je vandaan? Kamp Malang, -kota. Malang. Oh, Kamudari Malang. Hij komt helemaal uit Malang. Helemaal uit het oosten van Indonesië. Dus duidelijk een gelukszoeker die naar de grote stad is vertrokken. En al die verkopers behoren tot de zogenaamde informele sector... ...staan niet geregistreerd, ze betalen ook geen belasting. Ze hoeven ook geen vergunning aan te vragen, ze vallen overal buiten. Maar toen Indonesië bijvoorbeeld in 1997 in die diepe financiële crisis verkeerde... ...toen was het wel deze informele sector, al die baroenhouders... ...waar miljoenen Indonesiërs in werken, die de economie draaiend hielden. O, check. O, check. Brapa, lama, 15 jaar. En Knapha Ocek? Knapha Ocek? Ja. Ja, je komt hier toch wel prachtige plaatjes tegen. Zoals deze oude man die hier onder een boom zit met zijn bromfiets. Hij noemt zichzelf een Ocek-rijder. Dat is ook typisch Indonesië. Mensen die hun bromfiets als taxi uithuren. Je gaat achterop zitten. En op die manier kun je je voor een paar euro heel snel door dit drukke verkeer verplaatsen. Hij is 55 jaar. Hij werkte tot zijn 50ste als beveiligingsbeambte bij een bedrijf. Maar goed, toen vond men hem te oud. En werd hij gewoon weggestuurd. En een pensioen heeft hij niet. Ja, in dit land ben je compleet op jezelf aangewezen. Of op je familie. Maar het voordeel is, hier zit niemand thuis achter de geraniums. Zijn Het allemaal kleine creatieve handelsgeestjes die als rubber niet kapot te krijgen zijn. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar de Verenigde Staten. Daar kunnen werkgevers zich in een handomdraai ontdoen van vervelende werknemers. So, really Oké, okay, dat morgen in Metropolis Radio. Rutte, Roemer, Samson, Swap, Sap en Slop. U komt de lijsttrekkers de komende week in alle media tegen... waar ze hun plannen voor Nederland aan de man proberen te brengen. Maar niet bij ons, want wij doen iets anders. Wij peilen namelijk de meningen en gevoelens binnen de partijen hoofdredacteuren van de partijbladen kenden die gevoelens als geen ander. Tenminste, dat denken wij, want zij zien tenslotte de ingezonden brieven, de artikelen en de hartekreten. En vandaag is aan de beurt Erika Meijers. Zij is hoofdredacteur van De Helling. En dat is het opinieblad van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Uh, je werkt ook mee, Goedemiddag overigens. Je Hi. werkt ook mee aan GroenLinks magazine, Het Clubblad, zeg maar, waar je in het ja. verleden ook hoofdredacteur van geweest bent. Zijn we helemaal compleet. <lacht> um, over de bladen uiteraard, maar toch eerst eventjes dit. Tessel die vroeg het zich in de inleiding al af. Hoe is de stemming in de partij na die, na die peilingen... die toch niet goed uitpakken voor GroenLinks vier zetels? Ja, iedereen doet gewoon zijn stinkende best om het zo goed mogelijk te maar doen. Maar geen lamgeslagen stemming? Nee, die indruk heb ik niet. En juist nee. misschien het omgekeerde, ook bij de bladen nog harder eraan trekken... proberen nog beter voor het voetlicht te krijgen? Um, nou, in de partij in ieder geval wel, dat gevoel heb ik wel. Er zijn ook allerlei mensen, zelfs binnen het wetenschappelijk bureau, die zeggen... Nou, Eigenlijk hebben we als wetenschappelijk bureau niet zoveel te maken met campagnes. Maar nu gaan we toch maar even meehelpen. Ja, echt alles even een bijzetten? tandje bij. Hmm. Dus dat. Uh, ja, ik, ik heb het idee dat iedereen echt uh, heel hard uh, bezig is. Nou, maar ik heb er zelf, zelf niet zo. Ik heb zelf vrij grote afstand tot het campagne gebeuren. Ja. Maar wat, wat, want je zegt, dan weet zelfs bij het wetenschappelijk bureau zeggen ze nu even een tandje bijzetten. Hoe, wat doen ze dan? Wat is hun inbreng dan? Um, Soms een speech schrijven of uh, interviews maken en die op onze uh, website zetten. Okay. We hebben behalve bladen, hebben we natuurlijk ook uh, websites. Ja. En zowel het wetenschappelijk bureau heeft een eigen website, wat, nog, wat dus los staat van de partijwebsite. Uh, en uh, wat op onze site dus gebeurt van het wetenschappelijk bureau is zijn, dat we interviews hebben gemaakt met de kandidaten van de partij. Mm -hmm. Die wat lager staan ook en ook wat langer, wat dieper doorgepraat. En zou je dat dan op het moment dat de partij veel beter in de peilingen had gestaan, zou het bureau dat dan niet gedaan hebben? Ja, misschien ook wel. Dat mm -hmm. heeft natuurlijk ook te maken met de mensen die, die er zitten. De een heeft daar meer zin in dan de ander. Ja. Hebben jullie via die bladen, want je hebt eigenlijk hartstikke mooi... dat je ervaring hebt, met, ook met dat magazine... en nu dus uh, als hoofdredacteur van de Helling... Uh, je, uh, uh, uh, uh, je voelhorens in de graasroets van de partij. Wat is nou de teneur, de stemming over Jolande Sap, de lijsttrekker? Ja, ik vind zelf dat ze het in de campagne vrij goed doet. Die, die, ja, nee, uh, dat vind jij. Uh, maar wat, wat uh, krijg jij terug van de achterban? Uh, via de bladen? Die bladen, ja, kijk, die campagne is nog maar net begonnen, hè? Dus um, via de bladen nog niet zo bijster veel. Hm. Want ja, de, het uh, GroenLinks Magazine. Komt maar één keer per maand uit. Ja. Ik maar één keer per kwartaal met de ja. helling. Dus mm -hmm. wij zijn sowieso helemaal niet. Maar die die website de website is actueel, natuurlijk. De website je... wel, maar nou. ik zit niet um, achter de knoppen daar. Dus nee. ik, kan, ik weet eigenlijk niet wat, nee. daar, wat daar terugkomt. Oké, okay, laten we het even over de helling ja. hebben. Dat is een. Uh, ja, je kunt het vergelijken met socialisme en democratie van de Partij ja. van de Arbeid. Daar zitten de doorvrochte stukken stalen erin. Ja. Wat beogen jullie? Uh, het zoeken naar een zuivere partijlijn of meer het belichten van de achtergronden op grond waarvan. GroenLinks beleid maakt. Um, of nog twee, dan nog, geen van tweeën. Uh, wat wij willen, is het linkse debat, in eigenlijk in de breedte, niet zelfs niet alleen binnen GroenLinks, want uh, een derde van de abonnees van de helling zijn... helemaal geen lid van de partij. Uh, dus we willen daarom... Uh, eigenlijk in en breedte het linkse... ideologische debat dat wel voeren. Ja. En we proberen natuurlijk wel... het laatste nummer ging over Europa. Europa ja. Dus je, pro, je probeert wel onderwerpen te nemen... die ook in de partij gevoelig liggen. Um, het laatste nummer van uh, vorig jaar... ging over militaire of humanitaire interventie. Nou, ja. Dat was nee, ja, vlak voor dat... Kundo, de uh, ja. verhaal. Dus... Um, je probeert wel tendensen op te pikken... En wat we inderdaad dan doen is we de partij en ook liefst nog wat meer daaromheen voeden met um, ja met zowel opinie maar ook met wetenschappers ja. die gewoon uh, terdege achtergrondinformatie ja, geven. Europa, hè? Ja. Je, je, je, je zei al dat ligt gevoelig. Jullie hebben ontdekt dat dat echt een onderwerp van gesprek is in de achterban. En toen dachten jullie: we gaan er eens een heel nummer aan wijden. Um. Nou, het was anders. Uh, Europa is natuurlijk voor GroenLinks altijd belangrijk. In principe zijn we voor Europa. Al is er ook heel veel kritiek uh, ja. te leveren op Europa. En... Uh ik, ik vond het niet voldoende om alleen maar dat verhaal van ja, okay. pro-Europa... Dus, dus dan ben je leidend. Je bent je niet mag volgend, kritisch, maar je bent als blad leidend. Ja, ja dat ja, probeer je, je natuurlijk wel eens. Ja. Ik zeg van, nou, dit, uh... En eigenlijk viel dat een beetje samen met dat het eraan zou te komen. Dat dachten, nou Europa kon in de campagnes van de zomer... ook wel eens een onderwerp gaan worden. Dus het is eigenlijk wel goed. Ja. Maar wij waren zelf binnen het wetenschappelijk bureau... eigenlijk al een half jaar bezig met een Europa-onderzoek. Mm -hmm. Over de, de ziel van Europa. Dus meer over de identiteit. Dus niet zozeer het sociaal-economisch het is verhaal, als meer het culturele verhaal. Ja. Uh, dus daar waren we sowieso mee bezig. Ja. En dat gaat dan mooi samen op. Ja, en in, in het magazine stond trouwens ook een artikel over Europa. Dus jullie proberen het toch ook een beetje samen te spelen. Ja. Geldt het ook voor het volgende? In het magazine is een brievenrubriek. En daar word, in het laatste nummer wordt daar gediscussieerd... over het opstappen van een Hans Boer. Wij kennen hem verder niet, maar hij had uh, allerlei bezwaren. En dat werd tegen gezien de als een Dat werd, werd gezien door briefschrijvers als een trend. En dat ging hem erom dat het liberalisme veel te veel toenam in de partij oh ja. en dat er sprake was van partijcentralisme en, en dat politieke invloed het wint van de beginselen. Een beginseloze partij zijn nou, we aan het ja, ja. ja. okay, En nou, Er die... staat een oh, en die zegt ja. ik, ik, ben het, ik, ik, ik begrijp wat hij bedoelt voor mij geen reden om op te stappen maar ik hmm. zie het wel dat er een trend is, daar heeft die boer gelijk in. Discussiëren nou, jullie daar ja, over? Ja, ik weet niet wat hij met trend precies bedoelt. Maar ik herken nou, wel de discussies. Ik ken deze kritiek. man ook niet. En ik, ik heb die brieven ook ja. niet gelezen. Maar natuurlijk er is debat in de partij over liberalisering, dat is ook geen geheim, dat weet iedereen, dat, mm -hmm. er, uh, dat er in de partij ook mensen zijn die vinden dat GroenLinks veel uh, het liberale ja. uh, kant mm -hmm. op sinds gaat. Sinds het boek van Fem uh, uh, Kalsma. Ja, sinds het, uh, en het, ge, het uh, vrijheid eerlijk delen mm -hmm. uh, stuk. Uh, dus dat is een bekende discussie die al vijf, zes jaar loopt, denk ik. En dat andere verhaal over de macht, ja, dat is natuurlijk ook wel een debat. Partijcentralisme, dat But, ja, van bovenaf. Enzovoort. Ja, en dat gaat dan over dat, ja, natuurlijk de fractie, uh, ja, ik denk dat iedere partij altijd een bepaalde mate van partijcentralisme heeft. Want de fractie die zit aan de bal. Ja. Mm -hmm. Dus die bepalen nu, maar heel, nu eenmaal heel veel. Maar hoe ver gaat dat? Uh, Lenin heeft ooit uh, afgekondigd. Een tijdelijk verbod op interne verdeeldheid. Maar wel tijdelijk, hè? Wie heeft dat afgekondigd? Lenin ooit. Dat oh, ja. Ja, is een poosje geleden, maar toch weer actueel in deze ja, tijd. Ja, dat is nog niet uh, vrij uh, ondenkbaar. Da da dan moet je dat toch meer bij de SP al. zijn, ja. denk ik. Voor oh. dat soort, nou, ik weet niet, maar... Maar daar wil SAP wel is, graag maar... mee samenwerken, onder benieuwd. Ja, nee, daar kan je ah. ook natuurlijk best mee samenwerken. Daar ja. gaat het niet om. Maar de partijcultuur is, uh, is bij GroenLinks echt meer zo... dat uh, echt debat is dat je ook best heel goed een ander verhaal kan ja. ophouden... dan de partijen. Maar denk. als je nou uh, uh, zo'n ingezonde brief leest... en ja. je leest de, de reacties daar weer op... en je gaat ervan uit dat dat serieuze mensen zijn... denken jullie dan niet, wacht eens even... Misschien is hier wel sprake van een trend. Moeten wij hier niet eens uh, leden uitlokken om hier doorvochte stukken over te schrijven? Tuurlijk denken wij dat en dat doen we ook. Mm -hmm. Nou, ik weet niet wat het, uh, het, het GroenLinks magazine op dit moment uh, allemaal van plannen is. Maar ja, natuurlijk, kijk, we hebben maar. De Helling heeft maar vier nummers per jaar. Hè, dus ja. je kan niet zoveel doen. Nee. Uh, we maken tegenwoordig sinds we ook een website hebben, maken we alleen nog maar dossiers. Dus je kan eigenlijk maar vier onderwerpen per jaar bij de kop nemen. Uh, en om dan. Ik ben er niet zo voor om die te wijden aan uh, dit soort partijgekrakeel. Uh, Hoe belangrijk ja. dat ook is hoor, voor een partij. Mm -hmm. uh, maar dat komt omdat ik zelf ook meer van de inhoudelijke discussie ben. Ja. En van de ideologisch-inhoudelijke discussie. Maar het de debat over liberaal of niet. En over ontslagrecht en dat maar soort dat is wel onderwerpen, heel fundamenteel die voor een groene partij. Die, die, die, ja, net, ja, zeker. En die voeren we ook. Ik bedoel bijvoorbeeld op het gebied van uh, groene economie. Yeah, mm -hmm. Voor Groening binnen de markt. Of juist moet je zeggen, nou, zijn we zijn eigenlijk wel weer toe aan kapitalisme-kritiek. Groei kan helemaal niet meer. En groei is zo ver, vergroeid met het kapitalisme... Mm -hmm. dat je eigenlijk daar helemaal geen oplossing meer van uh, kan verwachten. Dat is een beetje wat de Partij van de Dieren zegt, ja, ja, dat soort dat discussies ja. zijn er natuurlijk in GroenLinks ja. ook. En dat is nou een debat waarvan ik zeg, kijk, dat is vrij fundamenteel. Ja. En daar zou ik mezelf nog wel eens een, uh, een helling aan zien, uh, zien bij. En speur je wel eens pogingen van de, van de partijleiding om de koers van de helling te, te, te corrigeren? Of zit daar nee. de wetenschappelijke stichting als buffer tussen? Er zitten twee buffers tussen. Inderdaad, het wetenschappelijk bureau die op zichzelf al onafhankelijk is. Uh, de helling, die al langer bestaat dan GroenLinks... dat is wel geinig, want die is in 1987... dit jaar betaal, bestaan we 25 jaar, ja. mm -hmm. opgericht. En die gingen voor de troepen uit. Dus dat waren de partijbladen van CPN, PSP en PPR. Ja. Die gingen al samen in de helling. Uh, niet voor niks op de dat helling. Alleen was er nog, was er nog op niet. De helling. GroenLinks is pas van 1990. Mm -hmm. ja. uh, en de helling is dus van 1987... Uh, en daardoor heeft het blad ook een heel erg een eigen, onafhankelijke uh, rol. En ook, we hebben een eigen redactiestatuut... Uh, waar we, we werken met vrijwilligers, van redactieleden... die ook niet allemaal lid zijn van de partij. Dus um, ja, ik kan eigenlijk doen wat ik wil, kort gezegd. En ik krijg <lacht> achteraf natuurlijk wel eens glazer. Ja. Maar nooit van, van tevoren. Geef eens een voorbeeld waar je glazer over hebt gehad. Um, ja, over sommige artikelen, ja, moet ik even goed denken, hoor... Um, uh, uh, bij de helling nog minder dan mij. Als ik terugga naar het GroenLinks-magazine in mm -hmm. de tijd van ja. Sam Pormes, die, die kwestie lang geleden, ik weet niet of jullie dat nee. nog her kunnen herinneren, nee, die werd nou. toen beschuldigd van um, dat hij in trainingskamp uh, oh, was. Oh yes, zeker. Ja, ja, ja. En toen moest hij ja. opstappen. Ja. Nou, toen heb ik daar over toen, en Dat was in de tijd dat ik hoofdredacteur was. Toen we, nou de, daar werd dan wel druk uitgeoefend. Van hoe ik dat onderwerp dan al dan niet bij de kop pakte. Maar ja. dat is veel meer dus het clubblad. En eigenlijk veel meer dus ook echt het orgaan... waar de dagelijkse politici uh, uh, uh, mee te maken hebben. En waar de leden veel meer hun, hun zegje kunnen doen. Ja, uh, dat is zo. Het is het en, ledenblad. Ja. En, en, ja. en als jij een artikel ja. toelaat van iemand... die niet een, een, of een halve gek of zo, maar gewoon ja. een intelligent iemand... Ja. die een doorvocht stuk schrijft met, met als teneur... we moeten toch maar eens op zoek naar een andere lijsttrekker. Kan dat? Uh, ja, doe, dat doe kan. Je het. Nou, zou je niet alleen als dat het voor afgenomen, nou, maar je wordt niet. Ja, zo'n onderwerp gestuurd. zou ik dus inderdaad eerder naar het magazine verwijzen, omdat ja. het niet per se een inhoudelijk uh, verhaal is. Maar ja, als het echt een span, als het hout snijdt, dan zou ik dat misschien wel overwegen om te plaatsen. Het ja. zou naar diepgaand wetenschappelijk onderzoek wel eens de uitkomst van een vraag kunnen zijn. Nou ja, een beetje <laughs> dat veel en dat kan je snel het publiceren. Maar... <laughs> Oké. Okay. Heel hartelijk bedankt, Elika Meijers, ja, van uh, GroenLinks. Althans, van het blad van het ja. wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Uh, tot zover de villa. Althans, voor nu. Want na het nieuws van vier uur en ster, weer en verkeer... zijn wij bij u terug met onze cultuurrubriek. Anton de Groene hoort u in gesprek met de oorlogsfotograaf... die net terug is uit Aleppo. En we hebben ons buitenlandpanel. Graag tot zometeen. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke avond de nummers 2 in het NOS Radio 1 Journaal. Ik stel wel vast dat dit kabinet de mogelijkheden van de mensen wegneemt. Zometeen van half zes tot zes, Renske Leijten van de SP. En dat is heel erg tragisch voor al die mensen die dachten dat christelijk ook naaste liefde betekent. Ook een vraag voor Leijten? Stel hem via vragentenhaag.nl en luister zometeen vanaf half zes naar Radio 1. Het nieuws van alle kanten.